Het NOS-journaal. Ewout de Jong. Het ogersta tragierplein Cairo vertrekken. Doelgedraaide New Yorker doodt vier mensen. En Berging brak Lorelei in de laatste fase. Langzaam maar zeker maakt het Egyptische leger het Tahrirplein vrij voor verkeer. De honderden overgebleven betogers worden door militairen verwijderd. Dat gaat gepaard met duwen en trekken. Maar voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Correspondent Sander van Hoorn. Er is eigenlijk nog maar één deel van het plein waar een grote groep demonstranten verzameld is. Dat is het podium. Met daarachter het witte doek waar alle beelden op geprojecteerd werden. Dus ook de bekendmaking van het aftreden van Mubarak. En er is nog maar een klein groepje demonstranten over. De Egyptische regering blijft aan tot de verkiezingen in september. Dat heeft een woordvoerder van het kabinet gezegd. Dat besluit gaat in tegen de wensen van de betogers van de afgelopen weken. Die eisten, behalve het vertrek van president Mubarak... ook de vorming van een overgangsregering. In New York heeft een dolgedraaide man vier mensen gedood... en zeker vijf mensen zwaar verwond. Toen zijn moeder weigerde haar auto aan hem te lenen... sloegen de stoppen door bij de 23-jarige Maxim Gelman. Zijn stiefvader probeerde hem tot bedaren te brengen... maar werd met elf mesteken om het leven gebracht. Daarop reed Gelman naar het huis van zijn ex-vriendin... en zij en haar moeder werden vermoord. En vervolgens stal de dolgedraaide man een auto... en reed daarmee een voetganger dood. Urenlang wist hij uit handen van de politie te blijven. Overal waar mensen hem in de weg liepen... stak hij als een wilde om zich heen... en daarbij zijn verscheidene mensen gewond geraakt. Uiteindelijk wist de politie hem 28 uur na de eerste moord te overmeesteren... in het metrostation van Times Square.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 De conservatieve partij, de andere regeringspartij dus, heeft moeite met het uitbreiden van de rechten voor homo's en de Anglicaanse kerk staat ook niet bekend om zijn homovriendelijkheid. Groot-Brittannië kent geen homohuwelijk, dat is nog steeds een brug te ver voor de Britten. De laatste fase van de berging van de gekapseisde tanker in de Rijn is begonnen. Eerst zal het water uit de tanks worden gepompt en zodra het schip hoger komt te liggen, wordt het op de wal getrokken.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 De Waldhof kapsreisde op 13 januari, vlakbij de beroemde Lorelei-Rots. Eerst moest al het scheepvaartverkeer worden stilgelegd. Na een tijd was er mondjesmaatverkeer mogelijk. Het ongeluk met de Waldorf heeft de Europese binnenschippers vele miljoenen euro's gekost. China pakt het roken in films- en tv-series aan. De Chinese autoriteiten hebben de film- en televisiewereld opdracht gegeven... om scènes waarin wordt gerookt fors te verminderen. Scènes waarin jongeren en een sigaret zijn te zien, worden verboden. Beelden met rokende volwassenen moeten zo kort mogelijk zijn. Bij een onderzoek onder 11.000 middelbare scholieren... gaf bijna een derde aan dat ze een sigaret wilden opsteken... nadat ze acteurs of actrices hadden zien roken. China heeft kritiek gekregen op het rookbeleid en wil roken met deze maatregelen ontmoedigen. Er zijn 300 miljoen rokers in China en dat aantal stijgt nog steeds. Oudwielrenner Fedor den Hertog is overleden. Als amateur behoorde hij tot de wereldtop. In 1968 werd hij olympisch kampioen op de ploegentijdrit samen met krekels, pijnen en zoetemelk. In 1969 won hij de ronde van de Rijnland-Pfalz. In 9 van de 11 etappes kwam hij als eerste over de finish. In die periode kreeg hij de bijnaam Fedor de Verschrikkelijke... omdat hij het hele peloton op afstand kon rijden. Hij wachtte tot zijn 28e om beroepsrenner te worden. In het profcircuit was hij minder succesvol... maar hij won toch een etappe in de, tour, de uh, tour en in de ronde van Spanje. En hij werd één keer Nederlands kampioen op de weg. Fedor den Hertog, die al geruime tijd ziek was, is 64 jaar geworden.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 Provinciale Statenverkiezingen 2011. Alleen maar tegen zijn, dat is niet een strategie die ons past. Je kan sommige mensen een tijdje bedonderen. De staatsverkiezingen komen eraan. Nederland op weg naar 2 maart. Een aantal weken geleden zei ik 6 à 7 zetels. Ik zeg dat nog steeds. Ik vind het werkelijk onbestaanbaar. Goede alternatieven aandragen, omdat het ook anders kan. Tot 2 uur het Provinciale Statenverkiezingsdebat. Eigen verantwoordelijkheid in de buurt. Joost Vullings en Lucella Carrasso. Ik doe met uw zaken. Ja, graag. Goedemiddag. Welkom bij dit eerste debat in aanloop naar de provinciale statenverkiezingen. Dit keer met een zeer sterke landelijke component. Op basis van de uitslag wordt natuurlijk de Eerste Kamer gekozen. En dat is bepalend voor het functioneren van het kabinet Rutte. Dat, zoals bekend, nu geen meerderheid heeft in de Eerste Kamer. Aan thema's uit de provincie besteden wij op andere momenten aandacht bij de NOS. Vandaag zullen hier de landelijke thema's centraal staan. Onderwijs, veiligheid, immigratie en de economie. En de rol van de Eerste Kamer. Uitgebreid komt die aan de orde. Om af en toe even op adem te komen tijdens de debatten... zullen we ook apart met de lijsttrekkers spreken. Het is een bondgezelschap de komende twee uur. Lijsttrekkers uit Eerste en Tweede Kamer... Allereerste nieuwkomers Jolan de Sap van GroenLinks en Magiel de Graaf van de PVV. Job Cohen van de Partij van de Arbeid, die was vorige keer een nieuwkomer in de debatten. Nu wat ervaring, net als Emiel Roemer van de SP. Oude rotte, Alexander Pechtold van D66. Ja, Marianne Thieme, inmiddels ook al een oude rot. Maar de echte oude rotte, politiek gezien. De lijsttrekkers voor de Eerste Kamer, Elko Brinkman van het CDA. En Loek Hermans van de VVD. ChristenUnie en SGP doen niet mee, omdat het vandaag zondag is. En wilt u dit niet alleen horen, maar ook zien. Uh, probeer het vooral via themakanaal Politiek24. Dat is ook te bekijken via onze site nos.nl. Er zijn op dit moment wat technische problemen, maar daar wordt hard aan gewerkt. Ja, meneer Hermans van de VVD. We hadden eigenlijk Mark Rutte uitgenodigd. En als die niet zou kunnen, Stef Blok, de fractievoorzitter. En nu komt u. Waarom is dat? Ja, het is ernstig, hè? Ja, Behoorlijk. Ja, ja, een enorme devaluatie. Maar we hebben natuurlijk wel een debat over de Eerste Kamer... en we hebben een debat over Provinciale Statenverkiezingen. En dat betekent dus dat de VVD gezegd heeft... wij gaan met de lijsttrekken van de Eerste Kamer... gaan wij met name de debatten doen. Vindt u dan ook vervelend dat hier ook mensen uit de Tweede Kamer zitten? Dan draaien we het gewoon om. Nee, ik vind dat helemaal niet vervelend. Iedere partij moet gewoon zelf kiezen wat ze op dat moment willen inzetten... de verkiezingen, dus dat lijkt me uitstekend. Ik dank u wel. En toen Geert Wilders dat hoorde, dat Loek Hermans en Elko Brinkman kwamen... toen zei hij, nou dan stuur ik mijn uh, senator in, uh, in wording. De lijsttrekkers, sinds vrijdag weten we dat dat Magiel de Graaf is voor de PVV. En toen uh, twitterde Arie Slob gelijk, Magiel wie? Ja, ik heb de tweet niet gelezen, maar... Uh, weet wel wie Arie Slob is. Uiteraard. Ja. Nu uh, konden wij gisteren lezen dat u de ideale schoonzoon bent. Het talent voor de toekomst, zeer wel bespraakt. Uh, heeft u ook nog wat minder goede eigenschappen? Nou ja, die ideale schoonzoon, daar schrok ik zelf natuurlijk ook van. Dat is niet zo. Hm. <laughs> nee, maar die grap kun je altijd maken natuurlijk. Maar het is leuk om te lezen dat je erin uh, voorkomt of overkomt als een ideale schoonzoon. Um, nou ja, de complimenten van de heer Wilders die waren natuurlijk ook uh, heel leuk om, uh, om mee te nemen. En ja, minder goede eigenschappen. Ik heb ook in de krant gelezen dat ik uh, nogal op een ADHD er lijk. Uh, dat ik bij uh, een presidiumvergadering in de gemeenteraad uh, nog een enkele keer te laat ben geweest, vijf minuutjes... Dus uh, ja, ik, uh, het voordeel is dat ik heel veel in korte tijd kan... maar daardoor heb je soms ook wel eens een heel druk schema... en dat, uh, dat is wel eens lastig gepland. Houdt u het een beetje rustig vandaag, komende twee uur? Nou, ik zit nu heerlijk in jullie schema, dus het is fantastisch. Goed zo. Meneer Pechtold, uh, kende u Margiel de Graaf eigenlijk... Ik hoorde van een van onze medewerkers die ook in de Haagse gemeenteraad zit... Joost Sneller, uh, dat, uh, dat uh, Magiel ook uh, in de gemeenteraad zit. Ja, dat ben ik ook uh, uh, nou ja, een tijd geleden begonnen. Maar het is wel een enorme stap om dan gelijk door naar de Eerste Kamer te gaan... en het ook nog te kunnen combineren. Ja, hij is vrij jong, hè? Uh, ik heb nog niet naar de leeftijd gevraagd, maar volgens mij net als... Uh, mijn... 41. Oh, nou, dat is inderdaad nog jonger dan ik, ja. En... <lacht> ja u was ook die oude rot, hè? En, en, en, en, ja, dat was die oude rot, dus nou... Uh, u kan altijd heel goed debatteren met Wilders. Daar bent u echt aan gewaagd. U kent zijn technieken. Heeft u zich ook speciaal op uh, de heer de Graaf voorbereid? Nee, want u heeft mij niet met hem in één blokje gezet. Maar dat komt nog wel, hoor. Oké, okay, nee, maar ik denk dat Roger van Bokstel... onze lijsttrekker in de Eerste Kamer... dadelijk uh, met de heer de Graaf... Uh, over tal van zaken waar uh, wij de PVV op willen bestrijden... aan de slag kan. Ik nee, dank u wel. Mevrouw Sap, een van de laatste keren hoor dat we het erover hebben. Maar hoe gaat u straks Femke Halsema in dit debat doen vergeten? Gewoon door mezelf te zijn. Dat is eigenlijk de strategie voortdurend geweest... en ik heb ook geen enkel ander talent dan mezelf zijn. Heeft u nog even gebeld vanochtend? Nee, we hebben niet gebeld. Ik heb vanochtend gewoon lekker een beetje uitgeslapen... daarna een lekker kopje thee thuis genomen en toen hierheen gekomen. Dank. Meneer Brinkman, terug van weg geweest, hè? 94 was dat voor het laatste, denk ik, landelijke campagne. Ja, daarna heb ik heel veel uurtjes in Den Haag doorgebracht... dus ik denk dat ik nog wel een beetje weet hoe het daartoe gaat... En het voordeel is dat ik 15 jaar in het land onder de gewone mensen in allerlei functies heb kunnen uh, ja, rondlopen. En daardoor ook weer een beetje kan helpen om uh, datgene wat de mensen echt uh, raakt ook terug te brengen op de binnenhof. Omdat het de eerste keer is dat u weer in zo'n debat zit, permitteer ik het maar één keer. Die shuffle, kunt u dat nog een klein beetje? Ja, er zijn heel veel camera's die het kunnen laten zien, uh, dus uh, straks gaan we het proberen. Zo gaat u lekker even lopen. Goed, um, heeft u zich laten adviseren voor deze debatten? Ik ben gewend mijn hele leven lang om zorgvuldig de stukken te bestuderen van, van wetsvoorstellen en, en belangrijke dingen die er in de maatschappij leven. Maar uh, ik, ik denk dat heel veel mensen zeggen, jullie hebben het ingewikkeld gemaakt aan het Binnenhof. Dus probeer ook een beetje in gewone bewoordingen uit te leggen wat jullie willen. En ik ga dus niet hier wetsteksten declameren. U bent inmiddels uw eigen adviseur? Dat is uh, altijd belangrijk dat je ook een beetje naar jezelf luistert, maar daarnaast naar je directe partner. Meneer Cohen, u voelt hem al aankomen. Hè? Heeft u nu eindelijk al die adviseurs de deur uitgedaan van het afgelopen jaar? Geen sprake van. Ik vind het altijd heel goed om mensen om je heen te hebben. En als, ik ben altijd erg voor om van verschillende kanten geadviseerd te worden... zodat je vervolgens je eigen lijn kan trekken. En u dacht vanochtend niet bij het opzetten. Hé hey, Jakkens, daar gaan we weer. Nee hoor, ik heb er zin in. Mooi, wij ook. Meneer Roemer van de SP, u blijft maar één uur. Waarom is dat? We hebben vandaag de campagnestart van de SP in het Burgers Dierenpark in Arnhem. Uh, daar komen bijna 3000 mensen. En ja, ik vind dat ik daar in ieder geval toch aanwezig moet zijn. Dus vandaar dat ik uh, één uur hier ben. U brak eigenlijk door bij de vorige verkiezingen voor de Tweede Kamer. Uh, in de debatten toen was u eigenlijk echt uh, de leukste van het stel. Heeft u voor dit uh, uur ook nog een paar leuke grappen meegenomen? Nou, de vorige keer was ik de leukste. Ik wil nu de beste zijn. Daar gaan we u op beoordelen. Goed. Dan gaan we nog even aan mevrouw Tieme vragen, Joost. Oh, He, ja, we laten, hadden... laten. Ja, ja, ja, we. Nee, want meneer Hoekman ik gaan straks naar de dierentuin. En toen dacht ik, een partijbijeenkomst. <laughs> in een dierentuin, is dat mogelijk bij de Partij voor de Dieren? Zouden wij niet zo snel doen? En waarom eigenlijk niet? Nou, ik denk dat het belangrijk is om vooral uh, te debatteren in een omgeving... waar je kunt spreken over hoe, hoeveel vrijheden je juist aan een dier kunt geven. En een dierentuin, dat is toch niet helemaal iets voor de Partij voor de Dieren? Nou, in ieder geval niet voor mij, nee. Dus uh, daar zou ik me niet zo snel zo lang voelen. Goed. Meneer Roemer gaat er straks wel naartoe. Ja. ja. Gaat die apies kijken en naar zijn eigen leden. Ja. Zometeen meteen uh, gaan we praten over het onderwijs. Nu is het tijd om nader kennis te maken met uh, dat uh, politieke talent uit Den Haag. Magiel de Graaf, kandidaat senator voor de PVV. Joost. Ja, uh, meneer de Graaf. Ja, Geert Wilders gooit u wel enorm voor de leeuwen. Uh, u bent nu hier. Uh, morgen heeft u gelijk een tv-debat. Er spreekt uh, heel veel vertrouwen uit. Waar heeft u dat aan verdiend? Nou, de debatten ook vorig jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen toen en de aanloop daarnaartoe, die, die gingen allemaal goed. En ook in de gemeenteraad uh, werd ik me aardig te weren. En uh, een groot voordeel is dat ik uh, meestal niet zo zenuwachtig ben voor dit soort, uh, dit soort zaken. En ja, normaal, ik uh, zal het vandaag en morgen moeten gaan bewijzen. Dat vertrouwen wat uh, de heer Wilders in mij gesteld heeft. En, uh, nou, daar heb ik me op voorbereid en ik ga heel hard mijn best doen. Ja, u zegt ik ben doorgaans niet zo nerveus. Is dat vandaag ook zo? Vanmorgen was er natuurlijk wel een gezonde spanning. Maar dat is hetzelfde als als je een belangrijke sportwedstrijd bijvoorbeeld ingaat. Dan heb je ook een gezonde spanning en die was er vandaag ook, ja. Ja, ik zag dat u net, zullen we zeggen, uw zeven mededeputanten allemaal een, een, een hand gaf. Kende u een van die mensen al eerder? Nou, natuurlijk wel van tv. Hè. Dat is dan de afstand ja. die in, Dus de, de afstand van voor en achter de beeldbuis, die is, die is nu weg. En uh, het is hartstikke leuk om uh, de andere zeven mensen hier ook uh, gewoon uh, live te ontmoeten. En dat zal vanaf nu vaker gaan gebeuren. En dan kijk ik naar uit. Ja, morgen weer dan uh, ja. op tv. Uh, wat drijft u eigenlijk als politicus? Wat drijft mij? Um, ik ben uh, tot, uh, tot een aantal jaar geleden eigenlijk meer passief uh, ja. actief geweest. Dus, dus alles volgen, kranten lezen, uh, uh, debatten volgen en dergelijke. En waar altijd veel mensen hier tegen mij zeiden: van je moet de politiek in. En uh, zelf had ik eigenlijk het idee. Maar waarom jij... zeiden mensen dat? Dat weet ik eigenlijk niet. Dat de... Was u altijd op verjaardagsfeestjes met politiek bezig? Nou, niet altijd. Nee, maar wel niet vaak? Ja. Wel regelmatig natuurlijk. Ik maakte me wel zorgen om een aantal onderwerpen. En um, ja, dus, dus uiteindelijk komt er toch een keer een moment... dat je uh, die stap gaat maken. Dat moment is er ineens. Dat, uh, sommige dingen die gaan heel bewust, andere dingen gaan ook onbewust. En ik heb ook vrijdag op de persconferentie gezegd... van ja, eigenlijk vanaf halverwege de jaren negentig was ik al een PVV'er. Alleen de partij bestond nog niet. Ja. En toen was het er een aantal jaren geleden wel... En uh, toen heb ik me anderhalf jaar geleden ruim aangemeld om uh, eerst de gemeenteraad in te willen. Nou, dat is gelukt op een hele leuke manier en een goede manier. Uh, met als idee van als het me bevalt en als ik inderdaad mijn bijdrage kan leveren op een goede manier... dan uh, kijk ik er in de toekomst wel naar uit om misschien ooit iets landelijks te gaan doen. En toen gaat u en, gelijk de, de ja, Eerste dat, de Kamer maar, het in? Iets, ja, dat is iets sneller gekomen dan verwacht. Ja. En waarom dan de Eerste Kamer? Waarom is dat dan aantrekkelijk voor u? Want u zei net, u heeft een beetje ADHD-trekjes, zegt men... Moet je dan in de Eerste Kamer? Nou, misschien kan ik dat stukje overdragen... ook aan de andere mensen die daar zitten inderdaad. <laughs> dat en stond... Wat sneller gaan. Ja. <laughs> nee, er stond inderdaad van de week al een quote. Ik geloof in trouw uh, van... hij zal geen sigaren uh, gaan roken, uh, want daar heeft hij het geduld niet voor. Nou, dat klopt inderdaad. Maar toch, ook de debatten daar zijn interessant. En het is daarnaast heel erg belangrijk... voor de huidige politieke samenwerking en ook voor de, voor de PVV zelf... Om, uh, om daar met zoveel mogelijk zetels en in ieder geval met een meerderheid met z'n drieën daarin uh, uit te komen. Dan wil ik heel graag mijn bijdrage aanleveren. En in het vervolg daarvan als we er zijn om het uh, gedoogakkoord en die politieke samenwerking die we hebben op een hele goede manier... Uh naar het einde van de periode toe te brengen. En, en heeft u iets met wetgeving? Want je moet natuurlijk een heleboel wetgeving lezen, door gronden beoordelen... of dat een beetje goed in elkaar zit. Heeft u daar iets qua opleiding mee gedaan of heeft dat belangstelling van u? Het heeft wel mijn belangstelling, maar ik ben geen jurist inderdaad. Nee, ik kom uit de gezondheidszorg. De, de, de non-commerciële en de commerciële gezondheidszorg. Maar alles is te leren, dus ook dat. En u wilde niet al te veel over uw privéleven kwijt, hoorde ik al. Maar u had het net over belangrijke sportwedstrijden. Wat doet u? Oh ja, nee, dat, dan, sorry, dan refereer ik inderdaad naar vroeger gewoon. Uh, ik heb van alles gedaan, ik heb hardlopen gedaan, mini triathlons uh, ik heb gekorfbald heel lang. En uh, dan heb je ook voor een wedstrijd, op welk niveau het dan ook is, heb je toch altijd je gezonde spanning voor dat er een belangrijke wedstrijd voor de deur staat. Ja, dat is vroeger nu geen sport meer? Uh, nu nog hardlopen. Hardlopen. Ja. Okay, nou, dat is goed om te weten. Meneer de Graaf, later komen we bij u terug. Wij gaan nu praten over het onderwijs. Dat doen we met Alexander Pechtold, Emiel Roemer en Loek Hermans. De ambitie van dit kabinet is dat Nederland gaat behoren tot de top 5 van de kennis-economieën. Het niveau van onderwijs moet overal omhoog, van basisschool tot universiteit. Nou, de tijd dat mensen voor onderwijs de straat opgaan, die tijd is weer helemaal terug. Demonstraties tegen bezuinigingen op passend onderwijs zagen we deze week. Ook tegen maatregelen voor het hoger onderwijs, daar richten wij ons ook nu op.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 Dat is denk ik heel erg belangrijk om dat goed te zien. En het tweede is, uh, dit kabinet gaat op die manier... de aanbevelingen van het rapport Veerman uitvoeren. Dat wil zeggen dat er meer gefocust moet komen. En niet iedere universiteit alles gaat doen. Niet iedere hogeschool alles gaat doen. 26 commerciële economieopleiding is wat veel voor dit land. Dus probeer dat wat te focus bij elkaar te brengen. efficiënter met je middelen om te gaan. En daardoor ook meer kwaliteit te kunnen gaan leveren. Want dat is het denk ik hetgeen wat we moeten hebben. Het gaat niet alleen om meer geld. Het gaat om de vraag hoe je het geld zo effectief en doelmatig mogelijk besteedt. Want dat geld wordt... Wordt inderdaad eerst voor een deel weggehaald. 190 miljoen bij, uh, bij de universiteiten, bij het hoger onderwijs. Waar kan dan op bezuinigd worden volgens u? Waar, waar smijten ze geld over de balk? Nou, ik denk dat er heel veel bezuinigd kan worden... door heel goed te kijken wie wat gaat doen in Nederland. Dat je dus niet bij iedere universiteit alles gaat zitten doen. En niet bij iedere hogeschool alles gaat zitten Want doen. dat is wat geld kost. Ja, dat nu is het. heel erg duur. Want dan heb je hele kleine opleidingjes. Terwijl je zou moeten zeggen, laten we eens kijken of bijvoorbeeld op het gebied van de talen wat meer kunnen concentreren. op het wie van andere vakken concentratie. Zeggen, waar vinden we nou dat die opleiding het beste kan worden gegeven. En bij andere universiteiten dan zeggen, oké, okay, dan stoppen we daar. Dan gaan studenten naar die andere universiteit. En, en gaat dan automatisch de kwaliteit omhoog? Ik denk, als je meer gaat concentreren en meer zorgt dat je ook daar ook echt het geld gaat uitgeven. En straks ook, als dat geld terugkomt, komt dat geld met name daar terug. Waar je is, Want dat is nog niet duidelijk, he, waar dat geld terugkomt. Nee, maar dat is dus de bedoeling. Dat zou ik in ieder geval als VVD al vinden... dat dat zou moeten gaan gebeuren. Dat lijkt me essentieel. Alexander Pechtold, is dit de manier... om dat hoger onderwijs een kwaliteitsimpuls te geven? Als ik hoor uh, efficiëntie, doelmatigheid, focussen... dan kijk ik toch liever gewoon naar de getallen. En de getallen zijn dat dit kabinet uh, ombuigt inderdaad 1,3 miljard... en vervolgens bezuinigt 1,4 miljard. Dus netto bezuinigt op onderwijs. Op gevaarlijke terreinen binnen het onderwijs. Op de kansen voor kinderen... Daar was van de week die demonstratie. Dat zijn kinderen met de handicaps, blinde kinderen... dove kinderen, kinderen met ADHD die in het onderwijs nu gesteund worden... die nu in grote, te grote klassen zitten... en dadelijk dus buiten de boot gaan vallen. Maar even terug te komen bij het hoger onderwijs. Daar in het hoger onderwijs, staan. daar is berekend nu... dat er een 3000 hoogleraren en andere docenten uitvallen... door de bezuinigingen van het kabinet. Het is niet alleen dat rookbommetje van de staatssecretaris... de langstudeerder. Ik bedoel, als een langstudeerder een luie studeerder is... mag die van mij betreft worden aangepakt. Maar we hebben jarenlang, meneer Hermans is oud-minister van onderwijs... hebben we geprobeerd exacte vakken te promoten. Exacte vakken duren wat langer, zijn we heel belangrijk voor onze kenniseconomie. Dus loze woorden wanneer je eerst campagne voert... met anderhalf miljard extra voor het onderwijs als VVD... en vervolgens bezuinigt op het onderwijs... en dan wel roept dat we in de kennis top 5 moeten komen van Europa. Meneer Romer, dat... ja. eerst, eerst meneer Roemer, is dat ook uw bezwaar? Dit is een heel groot bezwaar. Wat er eigenlijk gebeurt aan die verhaal die ik zojuist hoor... dat is gewoon de mensen zand in de ogen strooien. Het is gewoon fors bezuinigen op het onderwijs... terwijl we eigenlijk van tevoren, voor de verkiezingen dachten... Iedereen is het erover eens. We moeten echt nu gaan investeren in kwaliteit van het onderwijs. Maar dat Deze geld periode, komt wel weer terug. Hè? Bij het dat, wel het is dat is dan de volgende periode. Dat is dan misschien terug. onder het volgende kabinet roemer 1. Want uh, dit kabinet gaat dat niet doen. Uh, dit wordt dus gewoon één grote bezuiniging. Ze leggen de rekening van de crisis neer bij de universiteiten. En vooral bij de studenten. Die dus fors meer kan gaan betalen. De kwaliteit gaat helemaal niet omhoog. Wat we eigenlijk hadden moeten doen is wat het verleden is er steeds neem in Holland fusie op fusie op fusie bij al die hogescholen... totdat één grote fabriek is. Eigenlijk wat we nu moeten gaan doen is naar die kleinschaligheid. Zo'n zo leerfabriek als in Holland, die moeten weer in stukken geknipt worden... naar uh, grote sch uh, scholen met een menselijke maat... waar je in ieder geval weer de kwaliteit echt... Uh, ...op orde kunt krijgen waar docenten echt weer voor de klas staan. Bij de universiteit ook, waar professoren nou eigenlijk ook eens aan eerstejaars colleges gaan geven... ...in plaats van al die sponsorformuliertjes moeten invullen of geld moeten binnenhalen van het bedrijfsleven. Dat is kwaliteit van het onderwijs, dat doet dit kabinet niet. En dat deed het vorige kabinet waar de heer Herman zelf in zat in Paars 2 ook niet... Toen wisten ze al dat er veel te weinig geld naar het onderwijs moest. En toen zei ze al, er moet van buiten geld komen. Dit is echt niet wat Nederland nodig heeft voor de komende jaren... om onze economie op poten te krijgen en de kwaliteit van het onderwijs omhoog. Meneer Hermans, u, u, u, zooit, u strooit ons zand in de ogen. Ja, ja, kijk, als je op die manier het wilt discussiëren... kijk, het gaat natuurlijk over de vraag van hoe kunnen wij de gelden die we uitgeven... het onderwijs ook zo effectief en zo doelmatig mogelijk uitgeven. Als je nu kijkt... Als je nu kijkt wat er gebeurt in het hoger onderwijs... dan zie je allerlei verschillende opleidingen overal verspreid over het land. Waar het om gaat, dan is dat we zeggen... probeer nou eens te komen tot een doelmatigere opleiding aanbod in Nederland. Dat is iets waar, denk ik, iedere partij voor zou moeten zijn. Ja, is dat zo, betekent... meneer Pechtold? Ja, luister eens, natuurlijk. Dat kan, dat kan altijd efficiënter. De, van D66 hoeft niet iedere euro die nu in het onderwijs... op een bepaalde plek zit, te blijven. Als er efficiëntie als technische universiteit kunnen samenwerken, prima. Maar u loopt nog steeds, meneer Hermans, weg voor de feiten. Eén Amerikaans... De universiteit stopt al veel meer geld in onderzoek... dan wij met alle universiteiten samen. U kort naast het hoger onderwijs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 Over, als we het hebben over het onderwijs... dan praat ik dus over het onderwijs dat de Amerikaanse universiteiten worden genoemd. Als u ziet wat daar aan publieke middelen in zit, is het is heel erg weinig. Daar komt de bezetting. geld komt daar juist van de particulier, van de private sector zelf. Ja. In Nederland geven wij dus relatief veel meer uit via de overheidsuitgaven. En wilt, aan het u, wilt u dat het net zo wordt als in Amerika? Uh, nee, maar er zal meer de hand uit moeten gaan: dat studenten meer, meer gaan bijdragen, dat er ook meer ruimte gaat komen voor bijdrage uit de bedrijven. Dat is het punt waar we naartoe willen. En dat betekent dat als je echt wil concurreren op de wereldmarkt van, de, van, de, van het onderwijs, dan moet je zorgen dat je topkwaliteit kunt leveren. Dat je concentreert je opleidingen bij elkaar brengt, dat je onderzoek bij elkaar brengt, dat je daardoor focus en massa dat is hetgene waar we naartoe moeten. En dat is ook hetgene wat de VVD graag wil. Ervoor zorgen dat de gulden in het onderwijs, de euro in het onderwijs, dat die effectief en doelmatig uitgegeven wordt. Dat klinkt toch heel mooi, meneer Nee, Romer. dat klinkt precies de verkeerde kant op. De rekening leggen bij de student. Dat betekent dat wij dus een drempel gaan opwerpen voor studenten om te gaan studeren. Dat betekent dat de studenten niet meer langer gaan studeren. Om, om te zorgen dat ze nog meer kennis in huis halen. Dat betekent dus dat we helemaal niks gaan doen aan de kwaliteit. En te zorgen dat wij als innovatieland hoogopgeleide studenten hebben. En alleen maar het uh, geld van buitenaf halen. Dus de hele uh, onafhankelijkheid van het onderzoek in Nederland. Uh, laten we dus eigenlijk eens, over aan de, aan de kansen en aan de, de, de, de, aan de, de, de eisen ja. van de bedrijfsleven. Mag ik eens zijn die hoeveelheid dat hij eigenlijk dus vindt dat de groenteboeren en dus de slagen op de hoek dus moeten gaan betalen... voor die tweede studie van die student die straks veel meer gaat verdienen. Dat is de grootste dat is, Nee, die er is. Zo. Nee, Omdat dat, de dat dan we dan we nou steeds is echt onzin. Nee, maar dat is zo. Op het moment dat jij hoog opgeleid bent... en je hebt een prima baan gekregen na je opleiding... dan betaal je daar namelijk inkomstenbelasting ja. voor. Progressief inkomstenbelasting. En wat mij betreft mag die nog wel wat progressiever worden. Dat weet ik wat u dat en wilt. dat is dus niet op het moment dat het uw systeem gaat worden... dan moet die student dubbel gaan betalen. Dat Eerst moet je die, die lening aflossen... en vervolgens mag die nog eens een keer extra inkomstenbelasting. Meneer Herman, meneer... Hermans, u heeft gewoon met de VVD een verkiezingsbelofte gebroken. Anderhalf miljard zei u zouden naar het onderwijs gaan. Als u dat zo belangrijk vond, had u dat de kiezers voor 9 juni niet moeten vertellen. Precies. U gaat nu bezuinigen op leerlingen die het hard nodig hebben in het passend onderwijs. U haalt het bij studenten die we nodig hebben voor de kenniseconomie. U strooit de samenleving zand in het ogen... dat het gaat om hard rijden en rook in het klein café. Terwijl als dit land de komende jaren tegen de grootmachten als China en India wil opnemen. In China, u heeft het over de groenteboer... in China hebben we 300.000 ingenieurs per jaar die afstuderen... ...die twaalf 12 12 uur per dag willen werken. Daar gaat het om. Met, dat met, is, om dat is de concurrentie de heeft, die elkaar, de volgende generatie al, aan moet. Niet even door elkaar. Meneer, meneer Hermans, ja. even die anderhalf miljard... Die, ...dat is wel een, het ja. verbreken van een belofte geweest. Ja, wij hebben in het verkiezingsprogramma hebben wij een aantal dingen aangegeven... wat we vonden. Als u kijkt, dan wordt er 18 miljard bezuinigd in dit land... ...maar niet op onderwijs. Nauwelijks op bezuinig, onderwijs. Het grootste, het grootste ja. stuk wordt dus bezuinigd op andere sectoren. Wij hebben dus onderwijs daarvan vrijgesteld. Dat wil zeggen dat wij proberen binnen dat totale budget te komen tot een betere besteding van de mm, Maar Dat, dat is, is de iets kern. anders dan ja, anderhalf miljoen hebben, te investeren. Maar als je een, kijk, het is makkelijk als je in de oppositie zit. Kun je alleen maar je eigen verkiezingsprogramma rond blijven toeteren. Maar het gaat erom. Dus wie schuld is ze dan van de PvdA dat er niet geïnvesteerd wordt? Nee, we hebben het. We hebben het met elkaar afgesproken om het op deze manier nu te gaan doen. En dat betekent dat het geld wat dus nu bezuinigd wordt in het onderwijs door de student die te lang studeert, die meer mee te laten betalen, door te kijken wat de universiteiten Doelmatiger met hun opleidingen om kunnen gaan. gaan. Dus echt, Meneer dat geld komt straks Meneer, u weer zei... terug. De VVD wist van tevoren al dat, er, dat ze dat wilden gaan bezuinigen. 18 miljard. De VVD wilde zelfs nog meer gaan bezuinigen... en de economie nog meer de nek om gaan draaien. Dus dan zeggen van, nou, het zijn maar 18 miljard... en dat gaan we volledig bij de studenten en bij de leerlingen halen... dat is inderdaad nee, maar voor we gaan zand, geen Meneer, zand Meneer, in de Mijn laatste Meneer, Laat Meneer Hermans, niet alleen op. breekt u deze verkiezingsbelofte. U zegt 18 miljard. Ik heb hier het centraal Planbureau bij me. Het is 11 miljard. Sterker nog, u had gezegd geen lastenverzwaring. Die heb ik ook bij me. 12 miljard lastenverzwaring van de VVD... Dat is erger, zeg ik even, dan het S, erger dan het P van verkiezingsprogramma. Oeh, zelfs, wat, dat betreft, dat is harde, ja. wat dat betreft helpt u de economie helemaal niet. Nog die groenteboer, nog die innovatieve. Uh, onderzoeken die we dadelijk moeten gaan doen om onze kenniseconomie inderdaad in de top vijf te krijgen. Laatst woord aan meneer Pechtel Hermans, Dan start het nog Maar hij weet precies dat die stijging van de lasten met name in de gezondheidszorg zit. Daar zit de stijging van de lasten in, dat weten we. Dat zal bij iedere kabinet zo zijn geweest. En het tweede punt is dat is dat van die totale bezuiniging. Dat staat het Centraal Planbureau zegt dat een stukje daarvan zal nog bewezen moeten worden. Namelijk de bezuiniging ja, ja. bij de overheid, bij de bureaucratie. En als er nog iets is waar we door moeten zetten de komende periode. Ik reken op steun ook van de heer Roeman en ook van de heer Pecht, op dat punt. Dan gaat het met name op die sectoren. Dus laten we nou eens goed gaan kijken... op welke manier de eerste overheidsfinanciën op orde kunnen brengen... voordat we met prachtig mooie beloften gaan zitten strooien. Goed, dat deed u voor de verkiezingen nu dus niet meer. En meneer Hermans, dank. tot en Roemer, de emoties liepen even hoog op over het hoger onderwijs. Dank voor dit moment. Het woord is aan Joost en Jolande Sap van GroenLinks. Ja, en eerst wil ik nog even zeggen dat de, de kijkers van Politiek 24... die vielen in deze verhitte discussie. Het was een mooi moment om in te schakelen, want er waren wat technische problemen. Dan naar Jolande Sap, fractievoorzitter van de GroenLinks. Uh, ja, de missie, of uw steun aan de missie in Koenhoes... heeft u echt verschrikkelijk bekendgemaakt. U werd als nieuwkomer geïntroduceerd, maar zo voelt dat helemaal niet. U wordt ook gerespecteerd door vriend en vijand, hoe u dat gedaan heeft. Maar de kiezer loopt wel weg in de peilingen. Hoe gaat hij dat nog in die paar weken omkeren? Nou, ik ben deze week al overal in het land geweest. Groningen, Drenthe, Limburg, Brabant. En ik begreep, in Groningen zijn nieuwe plaatselijke peilingen geweest... Uh, van het weekend. En daar staan we weer op winst. Dus zo gaan we door. Zo, zo snel gaat dat. Nou ja, weet je, het is, uh, we hebben een goed verhaal. En we hebben laten zien waar we voor staan. Wordt u daar ook eindeloos op aangesproken als u op campagne bent in die provincies? Nou, je ziet dat dat heel snel minder wordt. Er zijn natuurlijk mensen die graag nog willen weten waarom je, het, hè, waarom je er zo in stond. Die je afwegingen willen horen. Maar heel veel mensen willen gewoon vol energie de campagne in. En daar zijn we ook mee bezig. Ja, want anders krijgt het toch wel een beetje een, een cynisch randje. U heeft het kabinet geholpen aan de meerderheid voor de, voor de missie. Dan krijgt u electoraal straf, waardoor om te zeggen, de coalitie lachend een meerderheid haalt. Nee, maar dat gaat ook niet gebeuren. Kijk, en GroenLinks staat zoveel meer dan voor internationale betrokkenheid. En de provinciale thema's waar het om gaat, behoud van natuur, goed regionaal vervoer, euh, tegen de bio-industrie, tegen megastallen in de provincies, dat zijn thema's die mensen heel na aan het hart liggen. En, en daar, daar we begint je dan over zien. en dan vergeten ze de, de missie in Koendoes. Nee, nee, dan zien ze dat we diezelfde passie en diezelfde betrokkenheid ook hebben als het gaat om mensenhelpen in oorlogs- en conflictgebieden. En dan wordt het wat duidelijker waarom we daarin staan zoals we erin staan. Ja, of over passie gesproken, de, de linkse samenwerking. Ooit was mij en heel veel andere mensen beloofd... dat er een vijf of tien puntenplan zou komen. Nou, de SP en D66 haakten al vroeg af. Maar met de heer Cohen zou het eventueel nog wel lukken. Maar ik heb ze niet gezien. Waar is het misgegaan? Het is helemaal nergens misgegaan. Oh? En als u kijkt waar wij overal in het land elkaar treffen... Uh, deze week heb ik uh, de heer Cohen, de heer Roemer en ook de heer Pechtot tot meer gezien dan menig ander iemand op manifestaties... Uh, tegen de bezuiniging ja, goed, dat, op dat bijzonder komt op, onderwijs. Dat komt er mij over, dat linkse samenwerking is... samen karpoelen naar demonstraties. Maar ik heb het echt over samenwerken. <lacht> ja. Nee, weet je, het is gewoon samen optrekken waar dat kan... om te laten zien dat de plannen van dit kabinet... echt niet goed zijn voor de toekomst van Nederland. Maar waarom dat is zo ontzettend zo vijf belangrijk vijf gekomen? Dat zou toch komen? Meestal zeggen, zeggen linkse politici tegen mij... ach, we zijn het voor 80% met elkaar eens. Nou, denk ik, nou... Dan kan je zo een paar punten opschrijven. En ze komen niet. Dat, nee, maar... Het is natuurlijk veel belangrijker om te laten zien dat je echt staat voor mensen. En daar zijn we nu bezig. Ja, dat is, over het, land, het wel, maar, meer maar mij dan was niet dus ik wil gewoon die punten even... Jij wil het op papier zien, en ik breng het ja. veel liever in de praktijk. Daar zijn we nu heel erg hard mee bezig. Ja. En dat papier en die programma's... Ik heb ook altijd gezegd, kijk, een gezamenlijk programmaakkoord ben ik voor. Dat is een zaak van lange adem. Dus kom daar over een paar jaar nog eens mee terug. Maar het is veel belangrijker dat je nu in de praktijk laat zien waar je voor staat. En daar vinden we elkaar heel vaak... Oké, okay, nou, ik, ik ga het in de gaten houden. Heel veel mensen zeggen eigenlijk dat GroenLinks uh, de laatste jaren de PvdA rechts heeft ingehaald. Vindt u dat zelf ook? Nee, dat vind ik niet. En wat, nog waar we nog steeds een is: ja. uh, We zijn een ideeënpartij, lopen voorop uh, met onze ideeën, maar willen ook daar de macht uh, bij vergaren om die ideeën in de praktijk te brengen. Daar zijn we mee bezig. En, en, en dat houdt in dat u toch stiekem steeds meer naar het midden schuift. Het is niet erg, maar... Als u het, gewoon nee, zegt, het is niet dan is het naar het middenschap, maar we zijn qua ideeën natuurlijk altijd voor, ja, hebben we voorop gelopen. Ons gaat het echt om de slag te maken: modernisering van de arbeidsmarkt. Zorgen dat mensen dadelijk ook echt uh, in die vergrijzende samenleving op een goede manier aan de slag kunnen uh, blijven. De omslag maken naar een duurzame economie. Zorgen dat je daar ook je belastingstelsel op aanpast. Al dat soort ideeën. daar lopen we vaak mijlenver vooruit op andere partijen. En die proberen we ook steeds meer in de praktijk binnen te tikken. Ja, dan begint u steeds meer als Alexander Pechtel te klinken, dus wie weet, kunt u samen een partij. Ja, alle beginnen... bondgenoten die we kunnen gebruiken om, dit, om deze slag te maken, daar zullen we zeker ook mee samenwerken. En wat je moet constateren, is dat dit kabinet in ieder geval daar uh, ja, de grootste tegenstander in is. Want dit kabinet staat echt met de rug uh, naar de toekomst. Ik dank u wel. Marianne Thieme, de afgelopen week waren er dus veel bijeenkomsten waar uh, Roemer, Pechtel, Cohen en Sap waren. Was u daar ook bij? Nee, daar zijn we niet bij. Waarom niet? Nee. Nou, omdat wij ons niet uh, bij een bepaalde links- of rechtse uh, ja, groep willen uh, positioneren. Ik vind sowieso een hele oude manier van politiek bedrijven. En uh, ik vind dat je veel meer moet kijken naar de belangrijke problemen... die onze wereld, onze aarde, uh, ja, teisteren. En dat je vanwege het overstijgende belang om wat te doen aan de voedselcrisis... wat te doen aan de milieucrisis, de klimaatcrisis... dus dan helemaal niet moet uh, spreken in termen van links- of rechts... het is iets wat ons allen aangaat. En als je ook kijkt naar onze achterban... dan hebben wij typisch liberalen die op ons stemmen en mensen die uh, meer uh, socialistisch van aard uh, zijn of daar meer uh, sympathie voor hebben... en die dus vinden het elkaar u... in dat overstijgende belang. Dus het zou u ook stemmen kosten waarschijnlijk als u met dit gezellige uh, viertal... Door het land zou reizen. Nou, ik zou ontzettend getuigen van dat je denkt in die oude politiek. En, uh, en de Partij voor de Dieren wil juist daarvan af. En uh, omdat wij uh, alleen maar zorgen, dat zorgt eigenlijk alleen maar voor polarisatie. Terwijl we juist iedereen nodig hebben om keihard aan de slag te gaan voor een betere uh, ja, het, eigenlijk omgeving voor mensen die in het milieu. En was u wel in de provincie om campagne te voeren? Ja, nou, wij beginnen daar uh, eigenlijk ook mee uh, dit weekend. En uh, u zult mij uh, veel uh, zien overal bij protesten tegen de megastrategie. Want mensen moeten zich realiseren dat de provinciale statenverkiezingen eigenlijk gewoon een referendum zijn over de bezuinigingen met op de natuur, over megastallen. En dat de Partij van de Dieren er altijd heel duidelijk in is geweest dat als het gaat om de provinciale staten, dan gaat het juist om de leefomgeving die op dit moment vernietigd wordt door dit afbraakbeleid van het kabinet. Alleen doet uw partij volgens mij niet mee in Drenthe en Friesland. Nee, we doen een tien van de twaalf ja, mee. Dan spelen die problemen daar dan niet. Ja, zeker wel. Maar wat we wel belangrijk vinden als partij... is dat je altijd een goede, achterban, een goede actieve achterban moet hebben. Dus een werkgroep of een afdeling die daar ook campagne kan voeren. En dat je goede kandidaten moet hebben. En dat is ons niet gelukt in Drenthe en uh, Friesland. Ja, maar en waar ligt dat aan, denkt u? Ja, dat is toch een jonge partij. We zijn uh, nu acht jaar bezig. We nou, groeien gestaag. PVV uh, lukte toch ook? Ja, maar goed, je ziet ook welke problemen dat uh, oplevert in termen van de achtergronden van bepaalde personen binnen die partij. En uh, ja, wij zijn wat dat betreft ook een democratische partij. Wij binnen binnen onze uh, leden ook mensen aan het opleiden zijn om ook zo'n functies op een hele verantwoorde manier te vervullen. Is er wel genoeg belangstelling in die provincies? Zijn er wel mensen gekomen? Ja, er zijn heel veel mensen die dat graag willen. Maar we willen ook echt dat die mensen eerst zich hebben bewezen... in termen van actief zijn geweest voor de partij, voor de dieren, affiniteit hebben met de onderwerpen. Eh, niet een eigen agenda hebben, een eigen belang voorop stellen, maar vooral die van het overstijgende belang voor dieren natuurlijk. Is dat een beetje het, het oude SP-model? Nou, ik denk nooit zo heel erg in oude uh, SP-modellen... maar meer gewoon in ons eigen model van van hoe je als partij op een verantwoorde manier kunt groeien. Want als je kijkt naar, oude, van, van, naar nieuwe politieke partijen die opgekomen zijn... dan zijn ze vaak door interne ruzies uit elkaar ge, ge, ja, geklapt. En wij willen juist vanwege die belangrijke problemen... die we willen oplossen, mee willen ja, op de kaart willen zetten... willen wij op een gestage manier, een goede manier... Ja, de revolutie uh, ook inzetten. En u heeft één zetel nu in de Eerste Kamer. Hoeveel wilt u, de... waar mikt u op? Wanneer is het voor u geslaagd, 2 maart? Nou, wat interessant is uh, om te zien is dat uh, uit de peilingen blijkt... dat 8% van Nederlanders overweegt serieus om Partij voor de Dieren te stemmen. In de peilingen staan we nu op winst. Uh, we staan op drie zetels en er wordt voorspeld... dat wij twee zetels kunnen krijgen in de Eerste Kamer... En ik denk dat dat uh, ja, in ieder geval heel hoopgevend is. Omdat mensen ook realiseren dat juist de provinciale staten uh, gaan over dieren en milieu, En dat we een vuist moeten maken om dit kabinet ook een halt toe te roepen. Door met je hart te gaan stemmen. En vooral niet strategisch, maar juist strategisch door Partij voor de Dieren te stemmen. En daarom uh, gaat u veel de provincie in de komende weken. Maar ja, tien. zeker. Dan gaan we het nu hebben over de economie. Het tweede thema. Het kabinet Rutte wil de toekomstige generaties niet opschepen met forse schulden. Dus wordt er fors gesneden, bezuinigd, lasten verzwaard. Het, bekend, het bedrag is bekend, 18 miljard euro. Aan tafel Michiel de Graaf van de PVV, Job Cohen van de PvdA en Elko Brinkman van het CDA. Meneer Brinkman, om met u te beginnen. Die 18 miljard, is dat nog steeds het juiste bedrag of kan het een onsje meer of minder? hangt er echt van af of wij sneller in slagen de omslag te maken. Eén simpel getal maakt duidelijk hoe belangrijk het is. 11 miljard elk jaar aan rente kwijt. Dat is evenveel als we aan het hoger onderwijs uitgeven. En evenveel als we aan het lager en voortgezet onderwijs uitgeven. Ja, liever minder aan rente en meer aan dat soort belangrijke zaken. Dus hoe eerder je de dingen die minder kunnen. Het verhaal dat we heel veel procedures hebben gemaakt... met allerlei instanties die daarmee bezig zijn. Daar gaat een hoop geld in zitten waar je nog voor de natuur, nog voor de zorg, nog voor het onderwijs wat dan hebt. Dus hoe minder we daar met elkaar over soebatten... hoe beter het is en hoe eerder die economie ook weer verder komt. Maar als die economie verder komt, kan dat bedrag van 18 miljard dan omlaag? Dat is allemaal als, als, als. Waar het eerst om gaat, is dat we laten zien... dat we ook zelf wat als burgers van dit land kunnen bijdragen door het niet allemaal op de hoop van de overheid uh, te gooien. Je kunt zeggen, het gaat weer beter met de economie. Gelukkig, hè, er wordt meer geëxporteerd. Maar je moet ook vaststellen dat uh, minister De Jager... die buitengewoon degelijk uh, met die dingen omgaat... Uh, ja, weliswaar wat goedkoper kan lenen uh, dan Portugal. En dan kun je natuurlijk zeggen, het gaat weer hartstikke goed. Dus ga maar weer op je krent zitten. Maar dat is natuurlijk niet de feitelijke situatie. Uh, 24.000 euro per Nederlander schuld, inclusief de kleine kinderen, dat is gewoon te veel. En dat moeten we ook eerlijk tegen elkaar zeggen. Wij moeten meer overlaten aan diegenen die ook kunnen zorgen voor extra werk. Dat is uiteindelijk de angst die mensen Ik hebben, is er nog luid... wel werk voor mijn kinderen. Dus meer in die economie stoppen. Meneer Corhen, 18 miljard, nog steeds het juiste bedrag? Nou ja, nee, met, uh, meneer Brinkman die weet als uh, voorzitter van Bouw in Nederland uh, als geen ander uh, hoe kwetsbaar de economie nog is. En als die economie nog zo kwetsbaar is... dan moet je ook echt oppassen om dit enorme bedrag te bezuinigen. Ik vind dat je dat langzamer moet doen. Dat is in de eerste plaats. In de tweede plaats uh, betekent dat ook dat je moet investeren... op die plaatsen waar onze economie kracht kan uh, krijgen. U, u wilt krijgen. nog steeds meer investeren, begrijp ik? Jazeker, en dat moet juist ook op het terrein van het onderwijs. U hebt het daar net ook over gehad en daar bezuinigt dit kabinet nou juist. Dus als je nou iets wil doen voor de toekomst en voor je kinderen... dan moet je niet bezuinigen op onderwijs, nog op het hoger onderwijs... nog op het passend onderwijs. Dat is het tweede wat je moet doen. En als je dan bezuinigt want ja dat dat moet, een lager bedrag, maar dan moet je dat eerlijk doen. En niet op de manier zoals het kabinet het nu doet... die echt de hoge inkomens ontziet en de middeninkomens... Eh, en de lagere inkomens nou juist aanpakt. Kijk, ook nog een keer wat het onderwijs betreft naar de leraren. He, die worden gedurende twee jaar worden die op de nul gezet. En dat nou juist ook weer op het terrein waarvan je denkt... daar moet je in investeren. Giel de Graaf, uh, ja, de economie is voor de PVV een, een lastig onderwerp... want uw partij heeft getekend voor die bezuinigingen. Maar met heel veel bezuinigingen bent u het niet eens... Ja, hoe gaat hij dat oplossen? Mm. Nou, nogmaals, we hebben die handtekening gezet inderdaad. 18 miljard euro...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 Financiën, is het een stuk beter gegaan dan het anders zo was geweest. Nou, dat ben ik niet met, uh, met de heer Cohen uh, eens uiteraard. Maar nogmaals, het is uh, inderdaad in die minuten een, een ton weer verder opgelopen... dus we moeten met z'n allen wat doen. En dat signaal, dat geven we aan heel Nederland. En het doet af en toe inderdaad pijn om te moeten bezuinigen. Maar daarnaast heeft de fractie van de PVV... Ja, maar de, de PVV de... zelf was op heel veel punten... Uh, de, de fractie wil veel minder bezuinigen. Ze hebben wel getekend. U, u heeft namelijk niet getekend straks als voorzitter, fractievoorzitter in de Eerste Kamer. Dus u hoeft niet die bezuinigingen te steunen. Gaat u dat wel doen? Ik ben een PVV'er en ik zit hier ook vanwege de politieke samenwerking... die we ook in de Eerste Kamer willen bestendigen. En die politieke samenwerking die is heel erg belangrijk... om inderdaad uh, die handtekening die we gezet hebben... om die uh, op een goede manier uh, uit te voeren. We willen een uh, betrouwbare partner zijn zoals we nu ook in de dus, Tweede dus Kamer laten zien. Dus is geen nacht van de graad? Wij zijn, nou, wij zijn niet... Uh, natuurlijk officieel niet gebonden aan het gedoogakkoord met de Eerste Kamerfractie. Maar u gaat wel dus aan de Eerste Kamerfractie. Ja. Maar natuurlijk, wij hebben wel de intentie om de handtekening die wij gezet hebben, wel uh, uh, op een goede manier uh, uit te voeren. Maar dat betekent dus dat de PVV op veel plaatsen ook echt uh, de beloften die ze gedaan hebben moeten breken. He, uh, uh, laat ik je één voorbeeld geven wat, uh, wat, de heer, wat de heer de Graaf zelf ook raakt in de, in de gemeenteraad. He, de buschauffeurs, daar zijn die achter gaan staan. Daarvan hebben ze gezegd van wij gaan niet privatiseren. Hij heeft ze als een baksteen laten vallen. En ook als het over veiligheid gaat. In het programma van de PVV stonden 12.000 agenten erbij. Nou, dan kan ik me voorstellen dat je in een gedoogakkoord daar niet terecht komt. Kom je op 3.000 agenten terecht. Hoeveel zijn het er geworden? Precies nul. Om het over de, de veiligheid in ja, de ik wijken ik nog uit te redden. Want daar gaan er nog 500 van af. Ja, er, ja. Ze komen er ja. Minder. ja, ik geloof dat de heer Cohen ook zijn eigen partijprogramma van vorig jaar bij de verkiezingen niet kent. Want uh, ja, als het gaat om. Nou, wij investeren bijvoorbeeld in verplegers, maar de heer Cohen met zijn partij die investeert in veel plegers. En uh, de veiligheid is juist bij de PVV in erg goede handen. Daar strijden we iedere dag voor. Daarnaast inderdaad het verhaal met de buschauffeurs, dat doet zeer. Daar heeft de, de heer Cohen wel een, een punt. En? Wij waren tegen die aanbesteding, maar als je je verantwoordelijkheid neemt... en dat heeft de PVV als jonge partij gedaan... en ik heb daar alle uh, bewondering als pvv er sowieso voor... maar ik denk, vind dat meer mensen daar bewondering voor moeten zouden hebben... we zijn een jonge partij, durven, verantwoor, durven verantwoordelijkheid te nemen... hebben onze handtekening gezet... En dan maak je handen en dan... dan... moet je wel eens, Maar het zijn wel hele dan... vuile handen, want het is, nou, dus, is niet ja, alleen, is alleen is over die buschauffeurs gaat, maar ook nog ...als het over de veiligheid gaat, de, de, de, de heer Brinkman. Als het dat over de veiligheid ja, 12.000 waren er beloofd en die komen Nikon er niet. Nou, die agenten ja, zou ik bij Want hebben het over de gemeentepolitiek van Den Haag. Nee, en, en, en, ik zou graag over maken op, uh, op die agenten nog. Het was PvdA-minister Ter Horst die er 3.000 schrapte. En ook het partijprogramma van de PvdA van vorig jaar laat zien dat er verder op veiligheid bezuinigd wordt. Wij zorgen ervoor ja, dat er 3.000 agenten bij komen. Meneer Brinkman, doet dit kabinet het juiste om de economie op de juiste koers te krijgen? Ja, kijk, wij zijn allemaal gewend geweest, er hoeven we elkaar geen verwijt van te maken... om steeds meer verwachtingen als het ware bij de overheid neer te leggen. We doen beloftes als politieke groepering. En dan zie je dat je er weer allerlei ingewikkelde procedures voor moet starten. Ambtenaren in dienst nemen en het, aan het eind van de dag eh, zie je dat in een gebekvecht eh, eindigt. Dat is toch vaak het beeld wat opgehangen eh, wordt als je politici eh, dan over elkaar ziet tuimelen. En heel veel mensen zien wel in dat in het bedrijf, eh, in de school... Uh, in, in het onderwijs, maar ook in een gezin thuis, ze eigenlijk een aantal dingen beter zelf zouden kunnen aanpakken. Dat wil niet zeggen dat er helemaal geen overheid meer nodig is, maar we hebben veel te veel neergelegd uh, in Den Haag. En we hebben ook veel te veel gezegd. U leeft in een risicoloze Maar je samen... zegt, ja, maar de dat... overheid is goed voor, voor Nederland. Er zijn uh, heel veel dingen die je veel beter in het bedrijf, in de school gewoon, over kunt, uh, kunt laten. We hebben zoveel dingen ver bijzonder. Ja, maar dan, we... dan heeft het over de zeggenschap. Nee, nee, het, nee, ook het ook gaat ook over, over geld. het geld dat we erbij uh, leggen. Wij worden. Preciezer uh, moeten we zijn, ook in de school, ook als het over het speciaal onderwijs gaat. Niemand vindt het als ouder of kind uh, aardig om vroeg, nog voordat hij bij wijze van spreken naar de lagere school gaat het stempeltje op te krijgen van... jij bent bijzonder, jij moet naar een speciale school. Natuurlijk, voor de mensen met ernstige handicaps... is dat, is dat duidelijk. Dat komt nou, maar wat het, ik veel ja, nee, maar hoor over de bezuinigingen soms... van dit kabinet... is dat heel veel mensen zeggen... ja, we begrijpen dat er bezuinigd moet worden... maar het gaat maar zo mij, ruw. Ze... Nee, niet bij mij, maar het gaat zo ruw. Zo ruw nee, het, op zo'n één keer per Ja, dat geld. wordt ervan gemaakt als ik in de oppositie zo zijn, zit. Nee, dat zeggen niet de oppositie, <laughs> maar, dat maar, zeggen de demonstranten maar, altijd. Maar zou ik een heel ander voorbeeld... of een ander punt aan de orde mogen stellen... wat voor de economie ongelooflijk belangrijk is... en het raakt dus ook andere werk van de heer Brinkman in het hart. De bouw, het wonen, daar gaat het slecht mee. Ik heb het net ook al gezegd, een enorme dip erin. En ik zou zo graag willen dat we daar wat aan deden. En het kabinet doet daar zo ontzettend weinig. Er gebeurt op het terrein van het wonen... Gebeurt ongelooflijk weinig. En je ziet dat, dat het daar vast zit. Mensen slagen er niet in om een huis te huren. Eh, en ze slagen er niet in om een huis te komen. Juist voor starters. En daar zou veel moeten gebeuren. En we weten allemaal dat dan ook iedereen over zijn eigen schaduw heen moest, moest, nou, moet springen. We, voor diegenen die vinden dat, er, dat de huren omhoog moet, dat vinden wij niet, niet erg prettig. Maar ook als het gaat over de hoogte van de, van de hypotheekrenteaftrek voor hele dure huizen, daar zou je iets moeten doen. En ik zou de heer Brinkman willen uitdagen om te zeggen van laten wij nou met elkaar en met al die organisaties die dat willen, een Nationaal woonakkoord maken. Zodat we op termijn die, die, die, die bouw... Die oproep is ook gekomen vanuit... De maar ja, van VM, ja, maar dat, laat nou ja, zien dat hij niet in het kabinet zit... en dus niet weet wat er gebeurt. Er is feitelijk uh, door het kabinet gezegd... wij gaan niet alleen de huren uh, verhogen... voor diegenen die ten onrechte in een huis zitten... wat, wat eigenlijk niet voor hen bestemd uh, is. Uh, er is gezegd door het kabinet... in samenspraak juist met al die partijen in de woningmarkt... we gaan nu proberen om de mensen die die koopmarkt ingaan, of de duurdere huurmarkt... om wat van faciliteiten te voorzien. Maar wat we niet gaan doen, meneer Cohen, wat u wel voorstelt... is de mensen die in een wat duurder huis uh, uh, zitten, zo tussen de vijf, uh, vanaf de vijf ton. Dus de mensen die in de praktijk in een wijk die moet worden gebouwd en nieuw gebouwd de mensen die het niet kunnen betalen helpen dat is de praktijk ik ken de woningmarkt denk ik net iets beter dan u en wat het kabinet overeind houdt... is dat de mensen die een miljoen in een huis van een miljoen zitten die blijven gewoon belasting betalen extra belasting betalen u moet dus niet een voorstelling nou, van zaken geven dat dat niet zo is nou, maar, dan miskent het, u de feiten nou, maar het kabinet heeft dus net besloten om juist voor die hele dure huizen om daar een extra een villa belasting het kabinet heeft het zelf ook zo genoemd om die in te trekken dat nee, was een voorstel van nee, meneer het meneer voor's kabinet is, om dat dus in, in strijd met in de feiten is de woningmarkt Thank <laughs> you. Ja, uh, het scheefwonen. We gaan uh, bij uh, mensen die uh, samen of alleen meer dan 43.000 euro betalen... maximaal 5% uh, huur vragen om dat scheefwonen inderdaad aan te pakken. Maar als het gaat om die hypotheekrenteaftrek... dan is het heel belangrijk ook om, om, om op lange termijn te kijken. Maar de markt is niet losgekomen? Hè, nee, sinds... is niet losgekomen. Maar als ja, het we komt nu aan de zo. hypotheekrenteaftrek gaan morrelen... en als we nu aan met de hoogste inkomens beginnen... en we geven de linkse partijen de macht... wat, wat, wat God voor als ik het netjes mag zeggen... <laughs> um, dan zal naderhand steeds verder naar beneden geknibbeld worden... en er wordt steeds Zelfs op een gegeven moment, een, een, een rijtjeshuis met drie kamers... wordt al een villa genoemd nee. door de door de van de arbeid. We, als we, de moeten, de heren, we, we moeten heel laatst... We, uit, we hebben uit, stabiliteit nodig. nodig. En de mensen het, hebben zekerheid ik, u, meneer, nodig. Ik weet het is duidelijk, u ben het er niet mee nee, eens. Maar, ik, we uh, maar, maar, we maar, moeten maar, echt horen naar een, meneer Hermans. Dat is echt een verkeerde voorstelling van zaken. Dat begrijp ik. Wat wij willen, dat is in die allerhoogste kant... of bij de hypotheekrenteaftrek, daar moet je iets aan doen. In het totaal van het wonen. Dan moet je niet van vandaag op die over een reeks jaren moet je dat gaan. Maar Rupsen, genoeg ligt altijd op de loer. Kijk, nou... Dat zijn de heldere woorden. Aan tafel. Deze discussie ging over de economie. Maar Giel de Graaf van de PVV, Job Cohen, eh, P van de A. En Elke Brinkman, CDA. Op naar meneer Hermans. Ja, Luc Hermans. Toch wel een aparte campagne. Hè? Programma's zijn er eigenlijk niet van de partijen. Het gaat voor de provincie, indirect voor de Eerste Kamer. En we hebben het toch weer over de hypotheekrente. Doen wij ook hoor, maar aparte campagne wel. Ja, kijk, het is natuurlijk, de Eerste Kamer is natuurlijk sowieso een aparte campagne... omdat uh, het zijn dan zogenaamd getrapte verkiezingen. Hè. De mensen kiezen Provinciale Staten. Overigens, dat is wel heel erg belangrijk. Want die Provinciale Staten gaan steeds meer over de ruimtelijke ordening... over de ruimtelijke inrichting. Daarmee mensen ruimte kunnen geven om te ondernemen, om te werken... om talenten te, te kunnen benutten. Dat zit bij die provincie. Dus en dat dat, dat, dat, dat zij het, denkt u dat zij het fijn vinden dat er dan 130 kilometer per uur... dat daar campagne mee wordt gevoerd, wat landelijk wordt besloten? Nou ja, het zijn in ieder geval punten. Ik weet, als ik zelf kijk naar Friesland toe rijd... Uh, met de A6, A7 en dergelijke... nou, ik moet u vertellen, ik ga vaak s'nachts daaroverheen. Ik kan me voorstellen dat mensen zich doodgeërgerd hebben... dat je daar maar 120 mag rijden. Ja, Terwijl want... je makkelijk 130 kunt rijden. Ja, want u bent dan binnenkort een minuut sneller thuis, het toch? Gaat om een het gaat niet Het gaat gewoon om het feit... Al, al onze omringende landen, behalve België... hebben allemaal 130 of meer... En Nederland moet dan zo nodig weer zeggen, het kan allemaal niet. Ik vind dat die ergernis. Ik zit heel veel op de weg. En ik zie heel veel van die mensen zich erger aan het feit... dat er een baan niet opengesteld wordt. Dat er maar 80 of 100 treinen mag worden. Terwijl dat makkelijk zou kunnen qua verkeersaanbod om daar meer te rijden. En denkt u dat dat de provinciale staten helpt, zo'n campagne? Kijk, het gaat erom, het is, zijn verkiezingen voor de Provinciale Staten, maar er zit ook direct achteraan de, de vraag uh, hoe het kabinet de komende periode zijn bezuinigingen en zijn aanpak kan doorzetten. Dat draait erom de vraag of er in de Eerste Kamer meerderheid komt voor VVD en CDA en de gedoogpartij, de PVV. Ja, want dat is altijd lastig, hè? Uh, als, als de VVD wint, dan gaat dat meestal ten koste van het CDA. Terwijl u het CDA natuurlijk nu wel nodig heeft om die meerderheid te behalen. Hoe, hoe doe je dat tijdens een campagne? Ik vind het in uw campagnetijd, uh, mag ik het heel hard zo zeggen... ik heb mijn eigen vriend je moet gewoon zorgen dat je datgene vertelt... wat jouw partij graag wil. En dat doet het CDA, doet de heer Brinkman, dat doet de heer De Graaf. Iedereen als de koste dat. daarvan het CDA op zijn gat ligt, heeft u een probleem. Ja, maar dat, dat gaat A, gaat dat sowieso niet gebeuren. Maar B, ik denk dat het heel helder is dat je als politieke partij... aangeeft wat je eigenlijk graag wilt. En dat is heel erg belangrijk. En mensen kunnen dan zien op wie ze het beste kunnen gaan stemmen. En maak volstrekt duidelijk waarom je op de VVD moet stemmen. En ik vind ook dat het heel erg belangrijk is dat mensen juist VVD gaan stemmen. Dat begrijp ik, want u bent van die partij. Als we het even over het CDA hebben, uh, partij in problemen het afgelopen jaar... Is, is dat een herkenbaar proces bij die partij? Ja, maar weet je, ik, ik zeg wel eens een keer... de politieke bedelstok hangt geen tien jaar aan dezelfde deurknop. Nee. Uh, als je kijkt welke politieke uh, al de afgelopen periodes allemaal in problemen zijn. Mijn partij ook. Anderhalf jaar geleden... gaf ook niemand een cent voor de VVD. Dus ik denk dat dat soort dingen zijn. Tijdelijke zaken die gewoon gebeuren. En Ik ben daar geen moment bang voor dat, dat ook het CDA zal laten zien... dat ze de komende periode weer stevig op de kaart staan. Ja, betekent dat het ook bij de VVD straks weer gaat gebeuren. kan je inderdaad donderop zeggen. Um, hoe hou je Mark Rutte nou zo lang mogelijk scherp en goed... Hij is gewoon hartstikke goed. Nee, maar Hij doet het ook heel erg goed. Los daarvan, dat vindt u, maar hoe, hoe, hoe hou je hem houdbaar? Je houdt hem houdbaar, denk ik, door ook kritisch te blijven. Uh, ik denk dat het met name ook een rol voor de Eerste Kamer is... ook voor de VVD-fractie, de Eerste Kamer... om kritisch te kijken naar de voorstellen die op tafel komen. We hebben dat natuurlijk de afgelopen periode ook al gedaan. Bij bijvoorbeeld het belastingplan? Precies, bij het belastingplan. Nog andere voorbeelden? Nou ja, dat, dat was de eerste ja, grote punt waar dan wetgeving ging. Dus dat lijkt me heel helder. Maar het tweede is dat, is dat de komende periode ook de Eerste Kamerfractie zal blijven letten. VVD-fractie in de Eerste Kamer. Niet a priori wat je veel oppositiepartijen wilt roepen. Zo snel mogelijk weg met het kabinet. Nee, wij zeggen, gaat goed kijken naar de kwaliteit van de wetgeving. Wat betekent dat? Qua zorgvuldigheid, qua kwaliteit, qua Europese inpassing. Dat zijn de elementen waar de Eerste Kamer met name goed naar moet kijken. En is dat dan de tegenmacht die hij nodig heeft om scherp te blijven? Uh, ik denk dat uh, niet alleen de Eerste Kamer, maar überhaupt ook de oppositie, de maatschappelijke ontwikkelingen. U houdt iedereen, houdt Mark Rutte heel scherp en hij gaat dat uitstekend verder voortzetten. Ja, ik vraag er ook om, omdat zijn adviseurs, die heeft hij ongeveer allemaal in het kabinet gehaald, ook de partijvoorzitter... Uh, bij het CDA heeft dat toch voor een probleem gezorgd... toen Balkenende dat ook deed. Hoe wordt dat ondervangen bij de VVD? Wij hebben gelukkig heel veel adviseurs. En ook voor de heer Rutte. En er zit er ook één nu in de Eerste Kamer, hier nu voor u. Dat zit ook in de Tweede Kamerfractie. Ik denk dat de VVD het zodanig goed georganiseerd heeft... dat wij voldoende counterfeeling power tegen macht, ook in de partij hebben... ten aanzien van de lijn die door het kabinet wordt gevolgd. En hoe lang houdt u dat vol, denkt u, als u een beetje die beweging ziet? Anderhalf jaar? U weet, ik zit al heel lang in de politiek, dus ik hou iets heel erg lang vol. Ja, crisis, uh, hoeveel crisissen heeft u al gehad oh, bij uw ik, partij? Ik, ik ben niet meer zo erg goed in rekenen, moet ik u zeggen. Maar wij hebben heel veel crisis gehad in de VVD. Ja. Loek Hermans. Ja, gaan we verder met Emiel Roemer van de SP. Uh, Koendoes, dat was nou echt een, een, een hartverwarmend uh, voorbeeld van linkse samenwerking. Hoe gaat hij dat soort situaties in de toekomst voorkomen? Nou, dit dus, soort uh, situaties voorkom je niet. Als, een, als partijen op een aantal onderwerpen er anders over denken, dan is dat geen enkel probleem. De toon ja, was heel scherp in het wel. debat. Dat had bijvoorbeeld anders um. gekund. Volgens mij viel dat reuze mee. Uh, we hebben uh, respect uitgesproken uh, voor de standpunten van Ja, dat van was met de, met de fractievoorzitters. Maar ik kan me nog herinneren in het uh, algemeen overleg... Ja. voor de, voor de mensen kijk, wij zijn tijdens het de debat in de kleine mee. zaaltjes... mevrouw Sap was nog geen drie zinnen bezig. En Harry van Bommel ja. van uw fractie die kwam al met een gestrekt been erin. Uh. Natuurlijk hebben wij op dat moment geprobeerd om GroenLinks aan onze uh, zijde te houden. Ja, dat, uh, dat mag duidelijk zijn. En dat ga je proberen in het debat. Kijk, en... Een debat in de Kamer en ook hier. Het mag af en toe ook wel gewoon er even lekker op gaan. Nou, als je het met elkaar oneens bent, dan moet je dat gewoon kunnen zeggen. En dan hoef je niet met, met, direct daarna elkaar de koppen in te slaan. Er is dus niks, niks mis mee. Politiek okay. is ook gewoon om duidelijk te maken waar je staat. Ja, nee, dat, dat en als vind wij ik vinden ook, dat goed, onze uh... linkse vrienden daar een vergissing maken... dan ja. zeg ik gewoon, Jolanda, jammer, je hebt daar een vergissing gemaakt. De AOW is bijvoorbeeld ook weer zo'n groot dossier... waar het ook weer mis kan gaan. Het kabinet wilde AOW-leeftijd naar 66 tillen... maar CDA en VVD eigenlijk naar 67. Daar wilde PVV niet aan... Dus gaan ze weer winkelen bij de oppositie. Grote kans dat bijvoorbeeld de PvdA, van de heer Job Cohen uh, aan... die zegt, nou, 67, valt over te praten. geldt ook voor mevrouw Sap, voor Alexander Pechtold. Gaat het weer mis? Dat is, ook dat is maar weer de vraag. Want? Uh, nou ja, en als mensen willen voorkomen dat het misgaat... dan moeten ze er vooral op 2 maart over, uh, over nadenken. Dus ik ben blij dat je de mensen thuis in ieder geval waarschuwt. Ja, graag gedaan. Dus, uh, ja. nou, dank u wel. Misschien kunnen we dit spotje als politieke zendheid maar gelijk uitzenden. Dan, nou, dan hebben we er zo weer een paar zetels bij. Ja. Maar goed, nee, maar dus jij, politiek... u blijkt optimistisch over de linkse samenwerking op deze manier? Nou, laten we, laten we één ding gewoon even duidelijk maken. We zijn vier partijen, vijf partijen, zes partijen, eh, zeven partijen... die laatste week niet zeker, die in de oppositie zitten. In de oppositie is het zo dat je altijd elkaar gaat vinden... op terreinen waar je het met elkaar over eens bent en waar je eh, het kabinet terecht weerwoord wil geven. Er zijn heel veel onderwerpen die de linkse partijen met elkaar overeen zijn. Als het over onderwijs gaat, als het over de natuur gaat, cultuur gaat... er zijn ook onderwerpen waar we er anders over denken. Daar is helemaal niks mis mee. En ik ben blij dat wij in een land leven waar dat nog eens een keer kan. En als je ziet wat wij de laatste tijd gedaan hebben... we hebben met vier partijen een, tegen, een, een, een tegenvoorstel gedaan... voor 3,2 miljard aan bezuinigen. Nou, dat was een aantal jaren geleden ondenkbaar dat we dat zouden gaan doen. Dus het uh, gaat, dat wij dus de Partij van de Arbeid cynisch, uitnodigen ik, en de Partij ja. van de Arbeid ons en de GroenLinks... om op een bijeenkomst met elkaar te spreken, dat was een paar jaar geleden ondenkbaar. Dus ik ga er nou niet zielig over doen. We hebben uh, behoorlijk uh, op veel terreinen de samenwerking gevonden... om in ieder geval dit verschrikkelijke beleid van dit kabinet om daar eens flink tegen te worden tegen. Gaat te u die samenwerking uh, ook met elkaar vinden in de provincies? Want vier jaar geleden haalde ja. de, de, de SP een mooie overwinning... Maar vervolgens was het in alle provincies oppositievoer. Ik hoop het van wel en ik ga er eigenlijk ook vanuit. Eh, terecht dat u dat zegt, vier jaar geleden... toen hebben wij een behoorlijke eh, tegenvaller gehad... door niet alleen eh, buiten het kabinet gehouden te worden door de partijen... gewoon bewust buiten het kabinet... terwijl wij een nog grotere overwinning boekten als de PVV de laatste keer... Uh, dat is daarna ook bij de provincies gebeurd. Ze zag dat provinciebesturen afspraken die al, uh, al uh, die lang lagen... Uh, partijen die al 20, 30 jaar met elkaar in één uh, uh, coalitie zaten... dat ze daarmee ook de SP buiten de deur hielden. Die tijden die zijn geweest. Ik ga er nu vanuit dat, uh, dat wij bewezen hebben, zoals we het ook op lokaal niveau doen... uitstekend te kunnen samenwerken, hele goede bestuurders te kunnen leveren. Dus mijn inzet is dat wij straks in minstens drie provincies in het dagelijks bestuur uh, gaan zitten. Uh, de PVV gaat het waarschijnlijk heel goed doen in die provincies. Is samenwerking op dat niveau mogelijk tussen de SP en de PVV? Um. Ja, dat, uh, dat wordt een lastige. Ik, uh, ik, zeg, uh, ik sluit niks en niemand uit van tevoren. Maar het zal duidelijk zijn dat een partij die uh, dit kabinet mogelijk maakt. die 18 miljard bez bezuinigt, daar een handtekening onder zet. die, uh, die dus een streep zet door, uh, door de toekomst van, uh, van de mensen in goed, de zorg en de politieagenten. Uh, voor, goed, de, dat, voor de puskeurs. Dat speelt in de provincies allemaal niet. Uh, nee. Minder. Dus nou, op provinciaal niveau zou die wel kunnen samenwerken. Ik denk dat, uh, dat, het in, uh, dat onze voorkeur echt uitgaat naar samenwerking met andere partijen. die in die in ieder geval van de provincie een samenwerking willen. Dus ik achterkans klein, uitsluiten doen we niks... maar ik achterkans gewoon heel reëel en eerlijk gezien klein. Meneer Roemer, u moet naar de dierentuin. Ja, gelukkig ja, wel. Dus Wij staan bestel... de een hele mooie ja. campagne met bijna 3000 mensen. En het lijkt mij, uh, het lijkt mij heel mooi om daar uh, de campagne voor de SP... voor deze verkiezingen heel mooi gestart te geven. Gaat u ook nog even kijken wel bij de, bij de hokken? Nou, ik weet niet of ik daar aan toe kom uh, dit keer, <laughs> maar uh, het wordt vast heel gezellig. Goed. Dit was het eerste uur van het uh, debat voor de verkiezingen van 2 maart. Dank in ieder geval meneer Roemer. Uh, de rest horen wij terug na ene. Dan praten we over hoofddoekjes in streekbussen, over wietpassen, verkeersboeten. En over het functioneren van het minderheidskabinet en de Eerste Kamer. Tot zometeen na ene.